Een school voor adelaars, lichtwerk, cursussen, ridder en principe van hoge zinsgeving en energetisch creëren. Nou, we gaan nu eerst naar het eerste stukje muziek, en dat is uh, Kloks van Goldplay.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 Mooi. Ben je ja. buiten geboren? Uh, nee, dat was dus ook een kleine ziekenhuisje bij, mm -hmm. met die, bij de klooster. En uh, mijn moeder had het gevoel om daar naartoe te gaan. Dat was in de stadje van de, iets van 17 kilometer vandaag. Het gevoel om daar naartoe te gaan en daar te bevallen, inderdaad. Je hebt hele spirituele ouders, hè? Ja, klopt. Ja, ja, ja. vooral van mijn moederkant. Uh, ja, zijn mensen die paranormaal begaafd zijn. Mijn oma ook. En uh, ja, die hele familie eigenlijk. Klopt. Mooi. Nou, heb je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 te maken heb. En daar heb je onderzoek naar gedaan? Ja, ik heb onderzoek naar gedaan en ik heb me gespecialiseerd inderdaad met de stormvloeden. Dus daarom, na mijn studie, krijg ik makkelijk positie in de economie in Nederland, omdat hier de stormvloeden inderdaad een heel belangrijke thema zijn van Nederland. De protectie van de kust, van de hoogwaterstanden. En dat was mijn specialisatie na mijn studie. Dus eerst krijg ik een in Hamburg bij de universiteit en daarna hier in de KNMI bij onderzoek. En zo ben ik hier gekomen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 ja, dat is mijn grote passie zeilen inderdaad. Ik begon heel vroeg al bij scouting, inderdaad, bij scouten Als tiener, inderdaad. En uh, ja en daarna had ik lessen. Inderdaad. Alleen uh, met de zeezeilen kwam ik niet zo ver. Want, uh, ja, toen werd ik ziek door zeilen en koude omstandigheden. Inderdaad, dat universum heeft mij gestopt om verder op die pad te, te gaan. Dus ik kan wel zeilen zolang het niet te koud is, inderdaad, de temperatuur op die mooie warme zee. En dat is de laatste jaren katamara en op Yucatan inderdaad. Dus dat gaat wel hartstikke goed. Maar die Baltic zee die dan uh, heel koud kan zijn in de winter. Dat deed ik ook onderzoek op de onderzoeksschepen inderdaad. En ja, ik krijg ik bronchitis van en van alles. Dus met mijn gezondheid blijkt het zwak te zijn om dat uitgebreider te gaan doen inderdaad. Oké, okay, dan nou ben je in 1990 naar Nederland gekomen. Ja. En in 1993 ben je eigenlijk ziek geworden als ik het zo mag zeggen. En is er eigenlijk dus die ommekeer gekomen in je leven? Dat ja. je dus van het gestudeerde vlak, wetenschap heet dat, van, sorry, de wetenschappelijke kant, naar. Uh ja invoelen gegaan bent, naar, hoe noem je dat, spiritueel, sp spiritualiteit? Ja, inderdaad. Dat is, uh, ik werd hartstikke ziek. <lacht> ik hoorde pas in Nederland over ziekte, die chronische vermoeidheid gehad. In Polen had ik helemaal niet ermee te maken. Heb ik niet zelfs erover gehoord. En hier krijgde ik met mensen te maken die dat hadden. En ja, zelfs werd ik ook hartstikke ja, chronisch vermoeid. En uh, had ik ook alle virussen die in de buurt waren. En kon ik echt niks doen. Was ik echt in de diepe put. Als ik even beter werd, dan zocht ik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 en geen raad of heb ik mij dat herinnerd, dan heb ik dat gevraagd en toen kwamen naar mijn brochures over alternatieve circuit in Nederland, wat voor mij ook bijzonder was, want in Polen was die niet zo breed ontwikkeld inderdaad dat was vooral qua ja, kerk inderdaad dus, en toen begon ik daar een hele diepe traject uh, dat te gaan Maar mijn idee over Polen is dat je dus daar al volgens de natuur leeft of, of is dat gewoon een denkfout voor mij hè? Uh, daar zullen we best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 ja, dat is eigenlijk allebei van de communistische regering die wilde ook heel modern zijn, dat er waren overal artsen, in de duiden ziekenhuizen en uh, ja wij mensen studeerden, dat, dat is wel omhoog gekomen, maar ik werd inderdaad door mijn oma en door mijn ouders eerst geneest door kruiden als ik ziek werd of als ik bikepijn had als kind en daarna pas als dat niet helpt dan gingen we naar de arts inderdaad of met wat als je iets gebroken hebt dat of zo sowieso. en dat soort dingen Ja, ben jij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 En maar dan uh, hebben ze gestopt om uh, meisjes te nemen voor de hoge marineschool in Polen. Dus het was echt discriminatie toen. Qua dat. En dan als tweede keuze heb ik oceanografie gekozen in mijn geliefde stad, Gdańsk. Dat is Hansa stad. Mm -hmm. uh, ja, waar ik echt dol uh, verliefd op ben geworden al vroeger toen ik daar was. En uh, ja, dat was mijn tweede koze oceanografie. En mijn plan was via oceanografie via zeilen inderdaad. Ja, hele wereld uh, rond te gaan en uh,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 ja, dus die droom is uitgekomen. Ja. ja, die is wel uitgekomen op andere manieren dan <laughs> ja, ik dacht. Want ik ben geen kapitein. <laughs> maar het is wel uitgekomen. Die heb ik je creëren. wel kapitein op je eigen schip. Ja, inderdaad. Toch? Ja, en nu, door de spiritualiteit, spiritualiteit kan ik zeggen dat ik nog verder dan voorbij die materiële realistische continenten reis. Dat ik ook reis door oneindige gebieden van energie, van andere werkelijkheid. Inderdaad. En ook nog mensen met mij mee kan. Nee, man. op je eigen, op, op die reis op de reis, ja. inderdaad ja ja. Um, ja, Freddie Mercury heeft een uh, prachtig uh, lied gezongen uh, I was born to love you en uh, ik denk dat we daar nu gaan naar, naar luisteren ah. Chance with me, let me romance with you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 Een stralende ziel op aarde. Vanuit vrijheid maak je altijd de beste keuzes. Nou Barbara, dat is nogal een mooie tekst. Dankjewel. <laughs> Iedereen kan zoeken mooie teksten en inderdaad. En dan je je energie reinigt en die helderheid, natuurlijke helderheid voor je inderdaad opbouwt, dan krijg je hele mooie gedachten, hele mooie teksten in de hoge bevoegd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 staan echte zinnen in. Ik heb een heel klapblok volgeschreven Met aantekeningen uit het boek. Hè? Het is, ik heb het hier bij me, Marjo. Is het waar of niet? Ja, ik zie het. Ja. Wat er eens, dat weet ik niet. Nou, dan mag er het is straks openslaan zo, en dan raken we zo, het nou, daarop het, uh, in. Ja. ja, dat is echt heel mooi met, uh, met allemaal teksten. Wat, wat voor teksten er in zijn. Die weet ik, zijn niet. Als ik, ik lees ook het algemeen s'nachts. Oh. Uh, ja, vandaar ook het verschil in handschrift. Ja, ja. Ja, nou, en, Maar...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 bijna boven bovennatuurlijk, maar dat is het ook als het getend ja. is. Ja. Ik heb soort poëtische talenten, want mijn moeder is bibliothecaressa en zij is iemand het hele leven, dol op boeken en ze schrijft gedichten ook. Dus ik denk dat ik heb iets poëtisch heb, want ga ook hervragen en zoiets. Dat ik schrijf niet zo gereind als zij, maar ik kan soort van poëzie, soort van melodie, ritme in de en de zinnen voelen. dat is blijkbaar ook in Nederlandse taal, tot mijn verbazing, kan ik voelen wat zo melodisch klopt. dat dus ik schrijf ook soort van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 Lieve luisteraars, welkom terug bij Inspiratie Radio. We zijn in gesprek met Barbara Boretska. Ik moet iedere keer eventjes aan het woord... Uh, je schrijft het heel moeilijk, maar je spreekt een T uit terwijl die er niet staat. Het klopt, hè? Ja...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 En dat ga je daarna uitstralen. Want die uitstralen doe je automatisch. Want als je vreugdevol bent, dat straalt vreugde van je vanzelf. Als je rustig bent, dat straalt vanzelf van je. dat Zo kan ook helderheid van je uitstralen. En de bedoeling is dat je steeds meer van die hoge trilling van de ziel, die je echt bent, voorbij die reis door, de, door dit leven en door veel andere levens, dat je die hoge trilling van je ziel, via je lichaam, via je zintuigen, via je werk, via je ontmoetingen, via je hele werkelijkheid inderdaad, via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 dus ik bedoel, bij mij moet ik nog een knop omzetten van, hè, wat gebeurt er hier... En...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 we hebben allerlei uh, verschillende niveaus van de aura, lichtlichamen, inderdaad, uitstraling van de chakras. En uh, daar gaat die hoge trilling gaat door al die energielaagjes van je heen. En of je bewust of niet bewust meemaakt, dat mee vibreert. Want je bent erin opgenomen, energetisch in zo'n laag, van de hele mooie licht, die kristallen niet zetten, die hele groep niet zetten, die aanwezige hits niet zetten. dat zelfs als je in slaap valt of zelfs als het baby is, dan doe je toch mee met die licht. En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 Yeah. <laughs> I don't know.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 Ja, ik zie alles als trilling, inderdaad. Dat ziel uh, is ook trilling, hele hoge trilling die je niet kan meten met onze instrumenten hier, want het is hele hoge trilling. En uh, ja, dat is iedereen is bepaalde licht, dat ben je voordat je hier gekomen bent. ben je naar je overlijden, dat ben je pu puwe licht, puwe trilling. En uh, de, er zijn heel veel verschillende rijkwijden, frequenties in de trillingen. En sommige mensen als zielen hebben trilling die dichtbij elkaar ligt, qua trillingniveau, inderdaad. Net als je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 Loopt de trilling in elkaar over, min of meer. Dus als een soort streepje in plaats van een treden.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 Hoe fijne frequenties, hoe meer engelen aanwezig inderdaad, meer van de hoge gidsen, meer het gevoel van goedheid om je heen, van echt liefde die helemaal onvoorwaardelijk is. Hoe voorwaardelijke liefde goed dicht bij de artsenvlak, inderdaad. En hoe meer onvoorwaardelijke goed dicht bij de niveaus van God en je goddelijke zelven. Dus als je je gewoon lekker bij iemand voelt, zit je min of meer op hetzelfde trillingsvlak.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 Vinden en die gedachten laten groeien door fijne gesprekken of zo. Dat dus is dus niet altijd wat Waardoor je die fijne gevolgen hebt. Nee, maar ik begrijp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 reed de ziel uit de verpakking Herman en dan kan de ziel naar de volgende dimensie en groeien in een ander lijf.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 You joy And make me want